Uur. Sid van der Linde met het NOS-journaal. De advocaat van de veroordeelde agent Derek Chauvin heeft om een nieuw proces gevraagd. Chauvin werd vorige maand door een jury op alle aanklachten schuldig bevonden aan de dood van George Floyd. Volgens de advocaat is het vonnis ongegrond omdat de jury beïnvloed zou zijn door de media. Het is premier Netanyahu van Israël niet gelukt om binnen vier weken een regering te vormen. President Rivlin zal vandaag met de dertien partijen in het parlement spreken over de voortgang van de kabinetsformatie. Naar verwachting krijgt de leider van de tweede partij bij de verkiezingen de kans om een coalitie te vormen. Ook is er een mogelijkheid dat de Likud-partij van Netanyahu voor het eerst in twaalf jaar in de oppositie komt. Het Franse parlement heeft met grote meerderheid een klimaatwet aangenomen. De wet moet ervoor zorgen dat Frankrijk in 2030 zijn CO2-uitstoot met 40% heeft verminderd ten opzichte van het niveau van 1990. De doelen van de Europese Unie liggen hoger, namelijk 55% minder uitstoot in hetzelfde tijdsbestek. De wet legt beperkingen op aan de luchtvaart, terrasverwarming en de verpakkingsindustrie. De Senaat neemt de wet op een later moment waarschijnlijk ook aan. Het kabinet neemt begin juni een besluit over het invoeren van het vaccinatiebewijs. Dat verwacht demissionair minister De Jonge. De Tweede Kamer kan zich daarna buigen over het ontwerp van de maatregel. De jongen wil starten zodra het medisch en technisch verantwoord is om het bewijs voor de zomer geregeld te hebben. Een vaccinatiebewijs moet ruimte geven om te reizen en naar evenementen te gaan. Wel moet er volgens de jongen voldoende onderzoek zijn gedaan naar de kans dat een gevaccineerd persoon alsnog besmet raakt. Het weer nog, vanochtend opklaringen, maar soms ook een bui, later op de dag zelfs hagel of wat onweer. De zon laat zich af en toe zien en het wordt maximaal 10 graden.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 say See you.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 Punt 9, ZFM. I know there's pain. pain. Why do you lock yourself up in these chains? No one can change your life except for you. Super Change Let me verhalen, maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want nu tel ik de dagen, omdat we niet meer over ons willen praten. We zijn de melodie vergeten, die wij ooit samen schreven. Nu lopen onze levens langs elkaar. Zijn dit de allerlaatste meters, of wordt het ooit weer beter? We zegen